Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De VVD steunt Dylan Kus als lijsttrekker. Gisteren liet ze weten dat ze Mark Rutte wil opvolgen. En de partij zegt dat ze er vertrouwen in hebben dat Kus dat kan... Volgens verslaggever Wilma Borgman is ze een logische keus. Ze zullen het ook los van uh, dat ze zichzelf gisteren naar voren schoof... ook echt wel de best beschikbare kandidaat vinden. Um, tot half augustus kunnen kandidaten zich uh, naar voren schuiven... en dan wordt op 13 augustus bekend wie er allemaal uh, kandidaten zijn. En er heeft zich nog tot nu toe één iemand naast Jessel Gus gemeld... en dat is oud-Kamerlid André Bosman. Het slavernijmonument in Vlissingen is alweer beklad. Dat gebeurde eerder deze maand ook al. Voor het monument is geen vergunning. De initiatiefnemers hebben dat beeld op de boulevard neergezet... nadat de gemeenteraad van de stad tegen zo'n herdenkingsbeeld stemde. Het monument moet dan ook weg en krijgt vanaf morgen een nieuwe plek. En het gaat niet zo lekker met deze sportzender. 11 overwinningen op een rij. Uh, uh, McLaren deed dat in 1988. Ja. Dat is echt een eind terug in de ja. tijd. Ja, het is via Play waar de Formule 1 te zien is. Dat het financieel niet goed gaat met de Zweedse sportzender, dat wisten we al. Maar nu lijken de cijfers nog slechter dan we dachten. De topman maakte vandaag bekend dat ze dit jaar niet genoeg geld gaan verdienen. En er bestaat zelfs een kans dat het exit wordt voor via Play in Nederland. In Nijmegen komt het komende week weer mooi samen, sport en feest. En er wordt natuurlijk gewandeld tijdens de Nijmegense Vierdaagse. Maar minstens zoveel mensen komen naar de stad voor een feestie. En het opbouwen is al in volle gang. 46 podia, meer dan 1000 artiesten, uh, ongeveer anderhalf miljoen bezoekers in een week. Zeven dagen lang feest, vier dagen lopen. Ja, het is echt massaal. Maar ja, dat maakt het ook uniek hier in Nijmegen, dat het allemaal kan en past. Ja, officieel gaan de feesten zaterdag pas los... maar ook morgenavond is er al genoeg te doen in het centrum. De wandelaars beginnen dinsdag. Dan nog het weer na een dag vol met buien... blijft het vanavond droog met soms een zonnetje. Morgen begint zomers en zonnig. Het wordt een graad of 25. Later op de dag kan het wel gaan motregen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A7 bij de afsluitdijk in beide richtingen. Er was een storing aan de stevinsluizen bij de brug daar... Die is wel verholpen, maar de files worden maar langzaam korter. Richting Friesland heb je nog 40 minuten op onthoud. Richting Noord-Holland is de vertraging nog 20 minuten. En verder sta je in de file op de A10 bij Amsterdam. Op de Ring Zuid heb je in beide richtingen zo'n kwartier tijdverlies. En op de A10 Noord bij de Koentunnel, richting Den Haag en Rotterdam heb je ook 10 minuten op onthoud. Verder sta je in de file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Aalsmeer en Knopend Velsen, want daar ligt rommel op de weg. Vertraging is. 20 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, CDZ. Zandvoort. Een de is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort draait door. God gender gebruikelijke begin. Twee nummers achter elkaar. Maar goed, dat heeft toch ook wel een bepaalde reden, denk ik. That was yesterday. Nou, voor de Nike de Vries fans is dat wel heel duidelijk, want die heeft afscheid moeten nemen in de Formule 1. En wat overblijft zijn de herinneringen. En deze dame, Fabiana Dammers, is komend weekend te zien bij Wereldse Smaken. Zij mag, geloof ik zelfs, muzikaal het festival afsluiten. Dat heb ik dan uit het verhaal begrepen. Um, deze standwoord draait door, staat ook in teken van wat nieuw materiaal. Zo direct al het eerste. Maar dit is toch al van heel wat langer geleden. Namelijk ergens aan het begin van de jaren tachtig. Bill Collins and I don't care anymore. Giving up, giving in. Daarvoor worden je veel calls. En I Don't Care Anymore. Dit is uh, trouwens de nieuwe single van Lucy Bamboosie. Ze komen uit Engeland. Daydreaming on a hard as the birds sing. Hazy Weer En dat was Elton John met de Bordersong. Daarvoor hoorde je een Engelse band. Woosie Bamboozie, en Matinee heet het nummer. Uh, ik heb me laten vertellen dat die uh, gasten toch ook redelijk in Engeland... aan de weg gaan timmeren zijn als het gaat om... nou ja, uh, vaste vroeg grond onder de voeten te krijgen. moet ik goed zeggen. Blondie met Rapture tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half leven. En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft de beloofde clustermunitie ontvangen van de Verenigde Staten. Dat meldt het Oekraïense leger. Het is onderdeel van een nieuw steunpakket van 800 miljoen dollar. Een vrouw uit de Brabantse Zevenbergen moet tien jaar de cel in... omdat ze haar zoontje opzettelijk vergiftigde met zware medicijnen. De jongen van elf overleefde dat niet. Volgens deskundigen leidt de vrouw aan een psychische stoornis... Kamerlid Liane den Haan stapt uit de politiek, maakt ze bekend via Twitter. Den Haan noemt de huidige politiek lelijk. Ze ergert zich aan opportunisme en populisme in de Tweede Kamer. Het weer. Vanavond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst vrij zonnig, maar later vanuit het zuidwesten bewolking bij 22 tot 27 graden.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 The chance that we might Chance to do my Go. En het bijzondere nieuws is dat er op 10 september, dat is op een zondag, vanaf 3 uur smiddags in het patronaat een benefietconcert wordt gegeven waar zij ook te zien is. En niet alleen dat, er is ook nog bijvoorbeeld een optreden van Chef Special te zien. Onder de Stem in de Stad Festival, zo heet het. En we gaan verder met iets waar ik een beetje stiekem in geweest ben: deze nieuwe van Grapefruit Airbag. Is what you get. You don't mean so. I was driving you home that night and my mother's got All right. You know my daddy said we should not be alone. Taylor Swift sang us a song again on the radio, and you said there's no point in life to be sad. De vrouw van de band is er ook niet meer. Dat is Dolores O'Riordan van de Cranberries. En dat nummer dat heet Ridiculous Fudge. Daarvoor hoorde je Grapefruit Airbag met hun nieuwste pistachio. Eigenlijk is dit maar één persoon. Dit is By Far, komt uit België. in my strings I'm missing way too many things that matter so stop with that flatter I don't need it no what he did to stay Al uh, regelmatig uh, te horen hier bij Deze Omroep. De nieuwe single, of de laatste single eigenlijk. Alweer de laatste verschijnde single van Wendy Moore met uh, Beast. En het zal ongetwijfeld denk ik ook wel weer voorbij gaan komen... als Rainbow Radio bij... Fight at the Beach. Um, hun lange uitzending gaan doen op die maandag... als de parade gaat uh, plaatsvinden. zal die ochtend van al tussen zitten. We hebben er nog één... en dat is uh, deze van de Dire Straits... Brothers in Arms. En dan is het om zeven uur... nog een keer Alternatieve FM... met vanavond vanaf acht uur... Lights on the Lake... I'll miss the Lord.